Een bekende vaarroute voor drugsmoggel. Aanvallen zijn omstreden, er zijn al 130 mensen bij omgekomen. Het is bewolkt met af en toe regen. Vanmiddag is het een tijdje droog met lokaal wat zon. Wordt een stuk minder koud, 8 tot 12 graden. En dit was het nieuws op 538. Situatie op de weg, 538 verkeer door Fritsmeister op deze zaterdagochtend. Eén de vertraging op de A12 richting de Duitse grens. Door de controles en dichte hoofdrijbaan en 11 minuten. sterk als je daarin staat. En twee controles op snelheid gemeld. Eerst op de A4, Heidingen, Bergen op Zoom. hectometerpaal 223.8. De A28 de laatste, Assen richting Hogeveen op de rem bij 164.8.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 538 zomerweken. Luister en win. Jouw vakantie naar de zon, je Goedemorgen verse koffie en het beste van de 538 ochtend show en ook Taylor Swift zo meteen naar deze Coldplay. De Fade of Ophelia Radio 538 op je zaterdagochtend. Florus hier, goeiemorgen. Je hoort deze ochtend het beste van de 538-ochtendshow van deze week. En het ging deze week in de ochtendshow... onder andere over liefde op de werkvloer. Misschien heb je het wel eens meegemaakt. Het kan behoorlijke gevolgen hebben. En details daarover hoor je zo meteen naar La Bouche... He swam. Control bij 538 op deze zaterdagochtend. Je hoort het beste van de 538-ochtendshow. Normaal gesproken met Tim Rick Nielsen en Florentien. Deze week even met Jelte op de plek van Niels en Annemarie onder andere op de plek van Florentien. Er waren, er waren wat vakanties. Ja, voorjaarsvakantie natuurlijk. Hè. Van de week in het nieuws. Ja, als je een relatie hebt met iemand op je werk. Belangrijk om het eventjes te delen met je baas. Het, ja, het kan namelijk zijn dat er bepaalde gedragsregels bij horen. Ja, wanneer deel je dat? naar welke date? Ja, ja, toch, ja. Nou, hoe ver maar ben je in een relatie die je dat deelt? Wat is het punt dat je zegt ja, van dan dat mag de rest zegt, van de wereld... De wereld... De... Ja. Ja. Want je Moet krijgt je het natuurlijk... niet al melden als er wat speelt? Nee toch? Maar ja, ja. Kijk, weet je wat het is? Als er dan wat misgaat na die eerste date en je krijgt ruzie... dan weet de baas het maar ook waar het aan ligt. Ja, precies. Nou, Michael, goeiemorgen. Hi, goeiemorgen. We waren even benieuwd of er luisteraars zijn... die op het werk zelf een relatie hebben gehad. En, uh, jij meldde, jij hebt uh, zo'n situatie aan de hand gehad.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 En uh, ze dachten echt van dat is wat, maar uh, nee, ik ging er mij vandoor. Oh nee, oh oh. ook nog? Ja, <laughs> maar dat was gewoon vriendschappelijk, en dat is gewoon een gezamenlijke vriend van ons inmiddels. Ja, ja, ja. ja. Dus uh, cool. ja. Ja, maar, ja, nee, ja, nooit problemen gehad. Het gaat om een goede Je baas, reageerde ook op een goede manier? Zeker, ja. Ja, ja dat is zoiets en, uh, van, joh, dat ik had ik dat al een jaar mee doen? Nou, nee, nee, dat niet. Nee, totaal niet, maar uh, nee, zou uh,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 <tog uit> wat <tog uit> wat romantisch. <tog uit> en jij nam zijn slag om spuit nog even. <Jin> <hums> <gimit> ja, dat ja. helemaal. En in zijn we uh, 36 jaar verder drie zoons en een kleindochter. En nog steeds gelukkig ah, <surlijk> met wat, elkaar. Wat mooi. En allemaal ontstaan in de bakkerij. Ja, Zeker weten. Nou, heerlijk. Uh, Astrid, dankjewel. je uh, wel. Wij hebben ook aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. <tog uit> ook een relatie op het werk.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 Zeker niet. Okay. En mijn vrouw die zit nog steeds in dat bedrijf... en ik ben sinds een jaar of uh, vijf uh, bij een ander bedrijf gaan werken. Om die niet reden? Oh, om die reden. Oh, okay, nee, gewoon... zeker niet. Nee hoor, nee. Was je, niet dat je je baas zat was, Goed, was op. Nee, nee. nee. Het <laughs> werk. Ja. Nou, mooi verhaal, Roland. Dankjewel. Fijn dat je even belde. Yes, fijn uitzending. Okay, ja, hey. Zo zie je maar. Er zijn toch een hoop relaties uh, zijn ook op het werk ontstaan. Ik zit nog steeds met dat verhaal van... ik ben de volgende gaan samenwonen. Dat, dat heb ik ook nog nooit gehoord. Dat dat Normaal. Te... Dat is, wat is jouw snelste met je... Uh, Zelfs om te gaan samenwonen? Ja. Nou, ja, nee, ik denk dat... Uh, prrr, jeetje, waar ik nu mee ben met Frits al twintig jaar... maar wij zijn uh, na twee maanden gaan samenwonen of zo, is denk ook ik. Ook snel. Dat is hoor. best Naam? snel, ja. Ja, ja zoiets. Yeah. Ja. ja, maar hij was het wel een beetje zat. Hij zat op een studentenkamer bij mij. En hij uh, had al een eigen huis. Was al getrouwd geweest. Had een kind. Dus hij dacht, hallo, op een studentenkamer. Daar heb ik natuurlijk niet zo zin in. Nee, dus de de doos doos we gaan samenwonen. Wat is oh, ja. een <tie> to start the day headline riots the world is on fire I pull me another to keep me from going insane 538. Lekker, positief, vrolijk nummer, heerlijk voor de zaterdagochtend. Je hoort het beste van de 538-ochtendshow van deze week. Uh, ja, uh, die ook de afgelopen weken vol in het teken stond van de Olympische Spelen, de Winterspelen in Milaan. Je hebt er ongetwijfeld wel iets van meegekregen. Morgen is volgens mij de laatste dag. Uh, en uh, ja, om die uh, Winterspelen toch nog wat extra sfeer mee te geven... werd er uh, elke ochtend in de 538-ochtendshow eventjes gebeld met Peter Heerschop...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 Gepoederd, gedropt. Genieten van Drop. Nu ook suikervrij. Weekenddeal bij Gamma. Nu 30% korting op alle verf en bijts. Ook op mengverf. Bekijk alle acties op gamma.nl 538 Floris Molenaar. Effort jack zometeen bij je naar Damiano David. Dit is Talk To Me. Radio 5, 3, You look like summer, I know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 Radio 538 op deze zaterdagochtend. Je hoort het beste van de afgelopen week van de 538-ochtendshow. Die ook weer in het teken stond van de Olympische Winterspelen in Milaan. En om dat wat extra sfeer bij te zetten... werd er elke dag eventjes gebeld met Peter Heerschop. Eén van die gesprekken hoor je zo meteen naar de Backstreet Boys. Who have said?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 nummer, de nieuwe van Antoon, tot het eind van mei bij 538 op deze zaterdagochtend. Het beste van de ochtendshow van de afgelopen week hoor je deze uh, zaterdagochtend. Uh, ja, die ook in het teken stond weer afgelopen week uh, van de Olympische Winterspelen in Milaan. Ongetwijfeld heb je er iets van meegekregen. Morgen is de laatste dag van de Spelen. En om die uh, Winterspelen elke ochtend ook eventjes wat extra sfeer bij te zetten. Elke dag een speciale editie van Even bellen.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 Ja, ik ben nog even aan het denken zilver en brons of goud en brons. Zo. Goud en brons, zilver en brons. Nou, weet je wat? Goud en brons. Tot morgen. Tot morgen, Peter.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 Deze deal geldt bij een twee jaar abonnement. Als je extra goed van start wil gaan, omdat de eerste klanten al in de rij staan.